12 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS-journaal. De ontsnapte crimineel Ali B., die vorige week is opgepakt in Spanje, zit weer vast in een Nederlandse cel. Hij is afgelopen vrijdag al overgeleverd naar Nederland, maar het Openbaar Ministerie maakt het vandaag pas bekend. B. ontsnapte half juli uit een instelling in Den Dolder. Hij werd daarna internationaal gezocht. Tijdens een politiecontrole in Zuid-Spanje liep B. tegen de lamp. De zwemmen tussen Katwijk en Scheveningen wordt nog steeds afgeraden. Op een aantal plekken in het water is zeevonk gevonden. Een rode algensoort die ammoniak uitstoot. Zeevonk is niet giftig, maar kan wel irritatie aan de huid en luchtwegen veroorzaken. De algensoort kan bij warm weer leiden tot lichteffecten in de golven. Rijkswaterstaat is de alg nog aan het onderzoeken. In de Syrische stad Aria is een gevechtsvliegtuig van het Syrische leger neergestort... Volgens rebellen die de stad in handen hebben zijn er 12 doden en een onbekend aantal gewonden, ook zijn huizen verwoest. Op het moment dat het vliegtuig neerstortte voerde het leger van president Assad luchtaanvallen uit op de stad. Advocaat Corvinus wordt op het matje geroepen vanwege een deal die hij in 2009 sloot met klokkerluider Ad Bos, de man die de bouwfraude onthulde. De Orde van Advocaten onderzoekt of Corvinus met hem heeft afgesproken... dat hij een percentage zou krijgen van wat hij zou binnenhalen aan schadevergoeding. Dat mag niet. De klokkenluider kreeg in 2009 miljoenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook Israëliërs die worden verdacht van geweld... kunnen voortaan zonder vorm van proces worden vastgezet. Dat heeft het Israëlische kabinet besloten. Verdachten kunnen maandenlang worden vastgehouden. Tot nu toe gold die maatregel alleen voor Palestijnen... Aanleiding is de brandstichting van vorige week. Radicale joden staken een huis van een Palestijns gezin in brand... en daarbij kwam een kind om het leven. Het weer is vrij zonnig, er ontstaan ook wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt zeer warm, maximaal 32 graden. Vanavond meer bewolking en morgen overdag volgen er buien. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is druk op de wegen in de Randstad, en vooral richting de kust... Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer. En verderop bij Amersfoort Noord nog eens 3. De A15 Rotterdam Europoort bij Spijkenisse 8 kilometer. De N57 Rotterdam Brouwersdam voor Rokanje 8 kilometer file. Op de N201 is het druk naar Zandvoort. Van Hoofddorp naar Zandvoort 4 kilometer. En op de N205 Hillegom Heemstede bij Heemstede 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinfo.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 Is langs. De langs. is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort en de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht Op zijn, op zijn, maak pas, maak pas, maak pas. Wij hebben ongelofelijke haast. Op zijn, op zijn, op zijn, want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd. gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Zonder ik we misschien, maar blijf uit welk maatstap. Wij hebben nog geen onze tekst als. Waar zeg je? Wat op, zijn, zijn, zijn. al, want Zij wij zijn lastig van water. Wij hebben zo'n nou, zaadje, het gaat, gaat je goed. Zee, maar blijf maar wat maar schaats. wij hebben een als ik haar has. op zij op zee, op zijn, want wij zijn laatste water, laat. We hebben zaterdag maar onze toetijn. Ja, we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, zijn op zijn, maar blijf maar kwats, maar, klas, maar Wij hebben een als ik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 Ja, lieve luisteraars, een heel ander begin dan u van ons gewend bent... zo op de maandag 12 uur. Maar ja, zoals u allemaal wel zult vermoeden... en waarschijnlijk al uh, gehoord heeft... het is een gekke huis richting Zandvoort. En ook onze presentator Charles Duif zit klem tussen de auto's. Hij is ter hoogte van Bentveld uh, min of meer gestrand... en moet nu heel uh, langzaam aan mee. Vandaar dat Pascal... die even voor hem ingevallen is. Oh, het ja, ik, eh, ik was zo blij dat hij er is. Ja. Maar ja. we hebben besloten... om dit nummer dan toch even voor uguh. Charles te draaien. Ja. In de hoop dat iedereen... dus inderdaad ook opzij gaat. He? Het is te hopen, ja. Maar ja. Hè, ik denk niet dat ze het zullen doen. Nee, ik denk het ook niet. Iedereen die wil graag naar de kus natuurlijk vandaag. Wat ik had ik ook al tegen je zei... waar rijd je onderweg hierheen? En Vanaf Heemstijden naar Anderhout draai ik over de Nou, Het was echt vanaf dat punt al langzaam rijden en ja, ja. Dan krijg je die zijweg er nog bij. Vanaf ja. de 1,2 2,6 vogels hangen af. Nou, die zat ook wel allemaal vast. Die vier... Ja, en we hoorden het net al in de meldingen ja. Bij Hoofddorp, uh, Heemsteden, Van, alle, ja, kanten van alle kanten staat zijn, het uh, vol. Dus, uh, nou, heel jammer. Uh, wij gaan gewoon hier verder, toch? Ja. Hè? En uh, we gaan natuurlijk eerst eventjes... want het heet Zandvoort Lunch... dus we gaan iedereen een hele smakelijke lunch toewensen. Dat is zeker. Hè? Ja, toch? En ondertussen doen we dat onder begeleiding van een uh, prachtige zangeres, Belle Perez, met de Gypsy King Medley. Okay. Mm. Improviso el viento rápido me llevé Quando sem'ha ria se dolore, Quando se crema amore, Que muy despreciado y por eso no te perdono por no. Ese amor llega así de manera, no tiene la culpa. Amor de y venta, amor en el Ik la aprende a vivir así ga niet Porque mi Ik Yo la meer a vivir así niet meer zien. Ik Es imposible no meer zien. encuentro de niet Pero zien. Ik ga niet meer zien. Ik ga niet meer zien. Ik ga niet meer dat dan Ja, aprende a vivir así De Spaanse klanken en die passen heerlijk bij deze prachtige dag in Zandvoort. Ik heb me ook laten vertellen dat je in de file precies kon zien wie er op ZFM Zandvoort heeft afgestemd, want die stonden daarnet naast de auto allemaal te dansen in de file. Maar goed, alle gekheid op een stokje. We gaan nog even door met een gezellig nummer. Inmiddels is Charles gearriveerd. Hij uh, gaat straks alles in orde maken om het uh, draaien weer over te kunnen nemen... van uh, onze zeer gewaardeerde Pascal. Dankjewel. Die zo vriendelijk was om even in te vallen... omdat Shadow ook in de file vast zat. En uh, als ik het goed zie, gaan we gezellig naar Boney M met Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? die cool en cool hoor, dat we een technicus hebben die zo toevallig hier binnen kwam lopen in de studio, luisteraars en de even voor mij, voor mij waarnam. Like en natuurlijk ook een, ja, een uh, professionele presentatie, maar ja, die hadden we hier al. Dat was Dolly natuurlijk. Dolly, ook bedankt. <lacht> <lacht> Jullie hebben de klap weer voor me opgevangen. Ah, Pascal, die schrok zich helemaal gek. <lacht> ik rende naar de keuken. Ik... Ah, maar gaat helemaal goed. Meteen ging ze. Ik zag, ik zag dat je hele HBV-programma in één keer begon te werken. <lacht> Top Pascal, bedankt hoor. Ja, luisteraars, want uh, ja Zand voor het lunch natuurlijk. En uh, we hebben uh, vandaag een hele speciale gast. Die zit daar uh, Leroy pakt pak de microfoon nog eens bij, jongen. Hij wordt nou naar voren getrokken, de microfoon. Ja. Leroy Duif. Ja. Leroy heeft uh, het Down-syndroom, voor de mensen die dat uh, bekend in de oren klinkt. Maar hij is natuurlijk een grandioze fan van Nederlandstalige muziek, Leroy. Hè? Ja. En wat vind je nou uh, de beste Nederlandstalige artiest, als het aan jou ligt? Jan Smit. Jan Smit! Oké, okay, nou dan gaan we natuurlijk straks ook nog een plaatje van draaien, Jan Smit. Maar ik wou beginnen met uh, heel wat anders. Ja. Speciaal ook voor jou. En dat is ook Nederlandstalig... Uh, maar dan moet ik weer eventjes wachten tot mijn Spotify is opgestart. <laughs> dus we draaien eerst even wat anders. Vind je dat goed? Ja. ja? Een nummer van de carpenters. You agree Altijd heerlijke muziek van de Carpenters. Close to you. Nou, ja, luisteraars, en, uh, voordat uh, onze uh, Dolly straks u gaat voorzien van het uh, regionale nieuws. kunnen we voor Leroy nog een uh, nummer draaien. Leroy, ik heb voor jou een uh, ja. med med medley opgezocht. Van allemaal nummers van Bonnie Sinclair. Het wordt ge gebracht door de toppers. Ja, helemaal top, hè? Toch? It's not here to I'm Nou, en toen deden de nieuws toen het niet, Dolly, maar daar moet je maar zo beginnen. Het, oh reg, het regionale nieuws met Dolly de Pierik. Nou, klinkt net zo goed hoor, Charles. <laughs> Als er iets tegen zit, er zit meteen alles tegen. Ja, dat zal je altijd zien, ja. Maar inderdaad, lieve luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van uh, 3 augustus alweer. Het kustwachtvliegtuig heeft vanmorgen geen alg aangetroffen... tussen Zandvoort en Hoek van Holland, meldt het KNRM Katwijk. De rode plaagalg Dinovlaagelaat kan op deze tropische maandag... het zwemplezier in de Noordzee bederven. Wie maandag afkoeling wil zoeken in zee, komt wellicht bedrogen uit. In elk geval was zondag een zwemverbod voor de kust... tussen Scheveningen en Katwijk van Kracht... En overal wapperde de rode vlag en de politie hield extra manschappen achter de hand om badgasten te waarschuwen. Volgens de kenners kan de soms zeer toxische algen zich naar noordelijke gelegen stranden verspreiden... en bijvoorbeeld het zwemwater voor Zandvoort bedreigen. Het rode spul zorgt voor jeuk en irritatie op de huid. Mensen die het binnenkrijgen kunnen koorts, misselijkheid en diarree krijgen en dieren kunnen er aan doodgaan. Algendeskundigen vrezen voor de gevolgen voor mens en dier... als deze soort zich in de komische, komende tropische week... verder verspreidt langs de Nederlandse Noordzeestranden. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldde... dat er nog weinig duidelijk is over de algensoort. De uitslag van een onderzoek wordt in de loop van maandag verwacht. Het zou ook om de relatief onschuldige zeefonk kunnen gaan... die ook in Zandvoort regelmatig te zien is... maar ook een toxische variant is dus goed mogelijk. Woordvoerder Ens Brokmeijer van de Zandvoortse reddingsbrigade ziet nog geen probleem. Voorlopig is er in ieder geval niets aan de hand... dus kan iedereen gewoon genieten van ons strand en de zee, meldde hij desgevraagd. Mocht er vandaag toch blijken dat het zeewater gevaarlijk is... dan worden de rode vlaggen opgehangen op het strand... Dus houd die vandaag in de gaten en check regelmatig de site of de Twitter van de Zandvoortse Reddingsbrigade... en kijk regelmatig op de website van de Zandvoortse Courant. Bij alcoholcontroles in Zandvoort Noord en Haarlem bleken 16 verkeersdeelnemers te veel te hebben gedronken. Naast automobilisten moesten ook brom- en snorfietsers blazen... Een snorfietsbestuurder probeerde snel met zijn bijrijder van plek te wisselen... toen hij de controle zag. Op de Hagelingerweg en in de Hoofdstraat in Zandpoort... werden in totaal elf drankrijders uit het verkeer gehaald. En in totaal 1400, werkte 1400 mensen mee aan een blaastest. Een motorrijder van de politie zag dat even voor de controlelocatie... een bestuurder van een snorfiets van positie wisselen met zijn medepassagier... Beiden werden gecontroleerd voor het rijden onder invloed en geen van beiden bleek onder invloed. Wel bleek dat de eerste bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Op de Van Aardweg in Haarlem-Noord werden ruim 500 mensen gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol. In totaal werden hier vijf drankrijders uit het verkeer gehaald. Eén van hen bleek zo ernstig onder invloed te zijn dat het rijbe rijbewijs direct werd ingevorderd. Een andere drankrijder in Haarlem Noord bleek niet alleen ernstig onder invloed van alcohol... maar hij reed ook met een ongeldig verklaard rijbewijs te rijden. Een 39-jarige 39 man uit Haarlem heeft zaterdag de achtervolging ingezet... toen een automobilist na een ongeluk met een vrouw en kind doorreed. Het ongeval gebeurde op de hoek Zeilweg Kinderhuis Singel. Dit meldt het Algemeen Dagblad... In een interview met de krant vertelt de Haarlemmer over zijn achtervolging... waarbij hij nog even tegen het verkeer inreed. Toen de automobilist stopte in een zijstraat kon hij de bestuurder pakken. Er zaten ook twee vrouwelijke bijrijders in de auto. De Haarlemmer heeft inmiddels contact met de vrouw, die werd aangereden... want hij zelf kon geen aangifte doen omdat hij niet zelf was aangereden... en daarom was hij naar de vrouw op zoek. Volgens de man is zij ongedeerd. Bij een autodiefstal is een achtjarige labrador Sierra ook gestolen. De hond zat namelijk nog in de auto toen deze werd gestolen... in de Europawijk in Haarlem. De auto stond stil op de Belgiëlaan bij een supermarkt. De eigenaar draaide zich om om de boodschappentassen in te laden... en om zijn ernstig zieke vriendin te helpen met instappen. Onder toeziend oog van de eigenaar werd de auto door drie jongeren gestolen... en reed weg richting de Engelandlaan. De eigenaar en zijn vriendin waren ontroostbaar, zo meldt de politie. Shera bevond zich in de kofferruimte van de auto. Gisteravond is de auto met hond weer teruggevonden. De politie heeft de hond uit de auto weten te krijgen... en hij had het inmiddels al moeilijk gekregen... door de lange tijd in de auto in de warmte. Maar door de goede verzorging van de agenten is de hond nu weer veilig thuis. Een boze klant heeft vanochtend een greep uit de kassa gedaan... bij een belwinkel op de Kruisweg in Haarlem. De man was niet tevreden over een aangeschaft product... en wilde zijn geld terug. Op de woordenwisseling met de winkelmedewerker... volgde een worsteling waarna de kassalade op de grond viel. En de klant deed hierop een greep uit de kassa. De politie kwam met spoed ter plaatse... en kon de man vrij snel aanhouden. Hij is naar het politiebureau overgebracht... De forensische opsporing gaat onderzoek doen in de winkel en alle sporen veiligstellen. Koperdieven hebben ervoor gezorgd dat er vanochtend geen treinen rijden tussen Uitgeest en Beverwijk. Dat laten de nationale spoorwegen op de Nederlandse spoorwegen op de website weten. De extra reistijd bedraagt een half uur tot een uur. Aanvankelijk werd gedacht dat de problemen rond 8 uur vanochtend zouden zijn verholpen, maar inmiddels verwachtte de, verwacht de NS dat dit pas rond 12 uur zal zijn. Tussen Uitgeest en Beverwijk rijden nu bussen in plaats van treinen. En reizigers die vanuit Haarlem naar Uitgeest willen... worden geadviseerd om te reizen via Amsterdam-Sloterdijk. Het is niet bekend hoeveel koper er is gestolen. Afgelopen juni verscheen de roman Leven op Liefde en Dood... van de Zandvoortse schrijver Marco Termes... Dinsdag 11 augustus om 11 uur neemt Roxanne van Akker... directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland in de Bibliotheek Zandvoort... een exemplaar van leven op dood, op liefde en dood in ontvangst... uit handen van Marco Termes zelf. Marco Termes is schrijver, dichter en kunstenaar. Hij begon op zijn dertiende al met het schrijven van gedichten. En na zijn zakelijke carrière koos hij uiteindelijk voor het fulltime schrijverschap. Leven op liefde en dood is zijn vijfde roman. Eerder verscheen van hem de Zesde Republiek, de Tyrannosaurus Regina, Vriend en Vijand en Donner en de Dichtbundels Vergezicht naar Binnen en Ik Ben Het. De datum is dus 11 augustus, 11 uur in de Zandvoortse Bibliotheek aan de louis -David's carré 1, te Zandvoort en de entree is gratis. Tot zover het regionale nieuws. bent u waarschijnlijk wel nieuwsgierig of de zon blijft schijnen... vandaag luisteraars en misschien morgen ook en overmorgen. Dolly gaat het u vertellen. Ja, zal ik eens gaan kijken wat er opgeschreven is van vandaag? <laughs> Bij volop zonneschijn loopt de temperatuur vandaag op... naar 27 graden op het strand... en naar 29 of een tropische 30 wat verder landinwaarts in de regio. In het binnenland zijn vandaag temperaturen van een graad of 32 mogelijk... Vanmiddag draait de wind naar het westen en begint operatie afkoeling. En aan het eind van de middag is het dan zo'n 22 graden aan zee... en 26 tot 28 elders in de regio. Vanavond neemt langzaam de bewolking toe... en in de loop van de nacht ook kans op buien. De kans op onweer is bij die buien in onze regio klein. De westenwind neemt in kracht af... en de temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 17 Morgen ziet het weerbeeld er heel anders uit. We beginnen de dag met veel bewolking en enkele buien. In de middag blijft het geleidelijk weer droog en komt geregeld de zon tevoorschijn. De wind gaat uit het zuidwesten waaien en neemt toen matig in de polder en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur is dan met maximaal 20 graden toch wel een stuk lager hoor. Tot zover het weerbericht. Dankjewel Dolly. Graag gedaan. Nou, u hoort het, luisteraars, het is uh, uh, uh, morgen wat minder, morgenochtend... maar daarna gaat het gewoon weer lekker op knap en dan kunnen we weer uh, het zonnetje in, van het zonnetje genieten. Nou, dat is, is vandaag volop het geval. En wat een files overal, uh, mensen. Het was niet te geloven. En, en een, een uh, kennis van mij, die stond ook in de file. Die had zijn opnameapparatuur in de auto meegenomen... en die heeft daar ook meteen een, een liedje op gemaakt. Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden... met filevorming en vertraging. Maar hier is vergroeien. In de staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht en Helder is dat een file van... In zijn Fiat Cinquecento. File. Ik zit weer in een file. Wel zo'n duizend wielen. Netjes op een rij. Stilstaan, wachten tot we doorgaan. Mag ik even voorgaan? Want ik wil naar huis. Viele, oh jongen, ze wachten. Viele. Wel meer dan duizend wielen staan Hier op een rij Vielen Oh wat een vielen Vier van die vielen Die zijn van mij Dat het gauw voorbij zal zijn. In de verte rijdt een trein. Vliegensvlucht naar huis. Vieren, oh jongens wat een vieren! Wel meer dan duizend wielen staan. Hier in de rij, eindeloos, achter een van Gentenloos. Ik blijf kalm, ik word niet boos, maar ik wil naar huis. ride wat een file Vier van file Ja dat was natuurlijk eh niemand minder dan Marius van Buringen in zijn eh Fiat 500 die in een file stond en vervolgens uh, uh, ja, een opname heeft gemaakt. Nee, alle gekheid op een sokje. André van Duin natuurlijk. En het nummer heette oorspronkelijk uh, Feelings van Morris Elbert. Die heeft daar een hele grote hit mee gehad. En uh, is vervolgens opgenomen door, uh, ja, door, door André van Duin met een Nederlandstalige tekst. Heel gezellig allemaal. Wacht even, Dolly, dan zet ik even je microfoon open. Dan oh. mogen we Die hadden wij ook wel voor je kunnen draaien eigenlijk. Daar was ik niet opgekomen. Jij zat er ook middenin hè, vandaag. Ik zat er zeker middenin, ja. Zo. ja. ja. Maar we zijn uh, toch nog redelijk op tijd hier gekomen. Na, na twee nummers of zo van jullie kant. Ja, zo is het. Het viel uh, nog mee hè, achteraf. Kwam het nog weer helemaal goed. Dus, uh, nou, het nou, komt altijd goed. Het is misschien leuk voor het volgende nummer. Ja, het want, komt allemaal, het, allemaal. Het, allemaal. Ja. Uh, luister, Leroy. Ja. Ja, jij hebt een mooi nummer voor ons uitgezocht. Ja. Van Henk Wijngaard. Hou jij van wijn? Ja. Omdat je in de wijngaard zit de hele dag? <lacht> ja. hey, en Hé, hoe heet het liedje, Leroy? Kleinkinderen. Kleinkinderen? Nou, die heb jij niet, hè, kleinkinderen? Nee. Opa, wel, hè? Ja, heet van. Barsten van. Ik <lacht> <lacht> Ja. Op een zondag Mijn dochter belde en ze klonk heel blij Ze zei vol trots Papa, je wordt opa Het voelde vreemd Het paste niet bij mij Ik moest er wel een tijdje Echt aan wennen Een ander leven voor mijn eigen meid kon ik heel snel meegaan in haar blijdschap En nu wil ik ze nooit, nee, nooit meer kwijt Kleinkinderen is het mooiste, kleinkinderen Heel bijzonder, ben een trotse opa En daar kom ik graag voor uit Kleinkinderen, om te dromen mogen dan ook Altijd komen, maar het allermooiste is Je geest ze ook weer af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 kan ik mij er niet zo druk om maken? Wat hou ik van die kleine apenkom? Kleinkinderen is het mooiste, kleinkinderen. Heel bijzonder, ik ben een tropse opa en daar... Zorgen ja. dat, uh, dat mijn kleinkinderen weer op de stoep stonden. Gezellig, Leroy. Ja. Dolly, jij hebt toch ook kleinkinderen? Ja, ik heb er drie. Je hebt er drie? Ja. Ik heb er uh, uh, uh, twee bij mijn ene zoon, twee bij mijn andere zoon, dus vier. Als ik goed kan rekenen, hoor, en zo even snel. Twee plus twee is vier. Ja, ja, dat kan wel kloppen, zo ongeveer, ja. Charles. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar ja het, komt gewoon, uh, het leven ziet er gewoon anders uit als dus de zon schijnt. Hè. <laughs>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 is Het leven fijn in de zon Als de zon er toch niet was geweest Was er nooit een reden voor een feest Oh, wat is het leven fijn Is het leven toch fijn als de zon schijnt? Nou, uh, uh, uh, dankzij Willem Bruis schijnt het zonnetje hier altijd bij Jerem Zandvoort. Willem, uh, ik, moet, nou, sorry, ik moet je schuif nog even openzetten. Willem, ben je er? Heer Ardevoorts. Ja, daar is die hoor. <laughs> hey Willem, hoe is het vandaag? Ja, goed. Warm en uh, vochtig. Het is eigenlijk net alweer geen kool. Ja, laat maar zitten. Nee, maar het is, het is lekker. Ja. <laughs> <laughs> daar weten we nog niks. <laughs> nee, nee, nee, het gaat me goed. Ik ben aan het werk, uh, dat sowieso. Maar, uh, en zo hoort okay. het ook, hè, natuurlijk. <laughs> het, is, uh, het is te doen. Ik heb gelukkig uh, een airco. Hij is stuk, maar geef, ik heb wel een airco. Je hebt hem, daar gaat het om. Hè? Ik heb hem, ja, ja, ja. Daar gaat het om in het leven, dat je het hebt. Ja. Ja. Maar houden jullie daar een beetje vol in, uh, studio? Het is hier heerlijk warm. Wij hebben ook airco en hij werkt. Oké. Okay. Ja, Dus je zit toch op de verkeerde plek, Willem. Ik weet het niet. Ja. ja, maar van Dolly is bekend dat, dat ze er altijd warmpjes bij zitten. Dus, <laughs> ja, dat zijn jouw woorden. Nee, dat, je, dat hey, vind je woordspelling. Hé hey Willem, we hebben je gebeld. Ja. Omdat uh, Charles wilde graag weten. wat er nou donderdag allemaal toch los is. Hij had gehoord dat er een, een of ander gelegenheidsduo. donderdag in de studio aanwezig is. die iets gaan doen. Maar het fijne weet hij er niet van. Dus ik zei: nou, bel Willem even, die kan je alles vertellen. Vertel ja. eens op Willem, wat gaat er gebeuren? Want ik weet ook ja, geloof ik nog van niks. Ik, of weet ik het wel. Uh, ik uh, zal je vertellen, ik zit uh, donderdag aan zit ik, uh, dus, uh, met een uitzending tussen 6 en 8. Ja. En dat doe ik met een mystery guest, wiens naam ik niet vertel, want dat vindt Dolly niet leuk. Nee, dat vind ik niet uh, leuk als je me steeds noemt. Nee, nee dat is <lacht> ook wel weten. <weer> <lacht> nee, maar ik vind uh, dan, uh, voor Charles eventjes, dan, uh, dan draai je uh, Dolly en ik samen uh, de. De Samen of CFM, zo gaat het programma heden. Ja, en, en dat is geloof ik naar aanleiding van een, een nachtuitzending die je hebt gehad... die zo goed ja. was gevallen bij de mensen dat je besloten hebt om een compilatie te maken... Ja. en dus in twee uur tijd wel. de beste nummers van die nacht nog een keer te herhalen, hè? Ja, correct. Ja, ik heb zelfs gehoord dat er waren mensen die waren in verwarring. Die hebben zich s'nachts om drie uur hebben ze zich nog ingesmeerd. om naar buiten te gaan zonnen. Omdat ze <laughs> gewoon dachten. Dat klopt, alleen de volgende keer. En die mensen luisteren die ook, dat weet ik. Ja. Toch, dat, moet ik toch even zeggen dat ze de volgende keer even kijken waarmee ze zich insmeren. Want met staan. dat helpt echt niet. <laughs> ze waren wel in één keer van al hun puistjes af, hoorde ik. Ja, ik wel. <laughs> <laughs> ja, maar hij, Donderdag, donderdag dan, dan wil ik dus uh, samen met Dolly. Hè, ja. Dan moet ik in de tweede persoon spreken. Maar met Dolly dus uh, gewoon een gezellig programma maken uh, uh, zonder uh, sidekick of wat. dan zijn We zijn gewoon allebei presenteren en we maken er gewoon een, een hele mooie radioshow van. Met Zo is het. We gaan vreselijk uh, ons best doen. Moet zij dan hè? in bikini komen hier Willem? Of mag ze gewoon. Uh, ja, ik denk, ja, maar een mantelpakje aan. Dan val ik weer niet op. Want ik, wou, ik zou zeggen. Tristat... Jij hebt er gewoon in je zwembroek gaan zitten, man, dat maakt toch allemaal niks uit. Ja, met je zwembandje yeah. erbij. Dat ja, goed. ja dat <laughs> ja, is wel zo. Maar aan de andere kant, er was mij al aangeboden door een artiest uit Zandvoort om bij mij bodypainting te gaan doen. Ja. Dus je hebt kans dat ik daar donderdag zit in een bodypaintje suit. <laughs> <En Gadver. laughs> ja, is er altijd, altijd een in maar goed zit. Dat vind ik al. Altijd... <laughs> <laughs> <hijen> maar je laat je snorkel thuis, of niet? Ja, of ja, heb je die bij je? Ik heb er altijd bij me. Oh, ja, heb je altijd je snorkel bij je? Oké. Okay. Ja, <laughs> Nou, dan doe ja. ik mijn duikbril op. <laughs> ja, we maken de, wij maken de donderdag er gewoon iets gezelligs van. Want het is zo een... is het. Ja, nou, ook, ook, ook, ook, zonder duik, ook zonder duikbril, Willem. Ja. ja. Gewoon een duikend verleden natuurlijk. Ja, zo is het. Ja, heb je daar een rief voor? Nou, ik, uh, jij hebt het erover dat het Summer in the City is. Ja, dat, dat heb je heel goed gezien. Nou, dus dan nodig ik niet de Loving Spoonful, maar Joe dat Kok uit mm, Daar gaan we mooi op door, borduren. He? Borduren, helemaal lekker op door. Ja. Hé, He? hey, Willem, tot donderdag, van 6 tot 8. Joe, uh, ja. donderdag en Charles zie ik waarschijnlijk vandaag nog als goed is. Ja, dat komt helemaal goed. <laughs> en uh, pas op dat hij niet meer aan de file komt. We zullen, zorgen, ja, we zullen zorgen dat de koffie bruin is, Willem. Hartstikke goed. Mooi man. <laughs> Dankjewel. Oké, okay, tot uh, gauw weer. Bedankt voor je belletje. Doei, doei. doei. ...kokker ons vertelt dat het Summer in de City is... ...kunt u daar eh, gedurende reclame... Niel's reclame zelf van genieten. We komen zo toch terug, hè, Dolly? Hè? Je, gaat ja. toch, je gaat toch niet naar huis, hè? Nee, nee, lang niet. hoor jij ook niet. Hè? Je blijft ook nog even, hè? Ja. ja, zo is dat. We zijn zo weer bij u terug. Tot na reclame, en reclame. Tot zo.